Ik wil even gebruik maken van de tijd om een belangrijk onderwerp met mijn broeders en zusters te bespreken. Oftewel, ik wil een vraag voorleggen. Waarom bidden wij eigenlijk? We hebben zojuist het gebed verricht. En wat is de reden waarom wij dit gebed verrichten? Wat zit er precies achter? Natuurlijk geldt het gebed als verplichting. En natuurlijk is het gebed de steunpilaar van het geloof... zoals de profeet Vrede Zij met hem aangaf. En natuurlijk weten wij dat het allereerste waar een persoon verantwoording voor moet afleggen, het gebed is. En we weten ook dat het gebed een belangrijke zaak is binnen de islam. Het is voldoende om te weten dat de profeet heeft gezegd... namelijk dat de islam... al-Islamu oftewel dat de islam gevestigd is op vijf zaken, waaronder het gebed. Maar nu de vraag, waarom bidden wij... Om welke reden? Zonder meer om onze Heer te behagen. En we zijn moslims. En wij doen datgene wat onze Heer ons opdraagt. En wij volgen de zonden van de profeet Vrede zij met hem. Dat staat vast. Maar wij moeten niet het gebed zien als een boetedoening. Als een boete. Wij moeten ook het gebed niet beschouwen als een boete. Afkoopsom. We moeten ook niet het gebed beschouwen als een straf die ons is opgelegd. Zeer zeker niet. Het gebed is het erkennen van een recht. Een recht dat Allah subhanahu wa ta'ala toekomt. Het gebed beste mensen is dankbaarheid tonen richting Allah subhanahu wa ta'ala. Het gebed is het openbaren, het bekendmaken van datgene wat wij aan liefde in onze harten dragen, jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Even om de zaak enigszins te verduidelijken. Als een persoon, een persoon jou helpt om iets voor elkaar te krijgen. Hij heeft je geholpen bijvoorbeeld met het dragen van je bagage. Of een persoon heeft jou de weg gewezen. Of een persoon heeft iets voor jou gekocht. Heb je dan niet de neiging en de drang om tegen die persoon te zeggen, dankjewel? Zonder meer. En voel je niet genegenheid en respect jegens die persoon? Zonder meer. En zou je niet willen dat jij hem een wederdienst kan bewijzen, iets terug kan doen, iets kan geven wat meer waarde heeft dan datgene wat hij jou heeft gegeven? zonder meer, dat is het antwoord naar nou, wat te denken van degene die jou de meeste gunsten en de grootste gunsten heeft gegeven wat te denken van degene Allah subhanahu wa ta'ala die jou een verstand heeft gegeven die jou een lichaam heeft gegeven die jou alles heeft gegeven wat jij nodig hebt de lucht die jij inademt dat heeft Allah subhanahu wa taala jou gegeven. Is het dan niet gepast dat wij Allah subhanahu wa taala hiervoor bedanken? Het gebed, beste mensen, is een zaak. Wij kennen de waarde ervan niet zo goed. Zonder meer, want we staan vaak in het gebed, maar eigenlijk zijn we niet aanwezig van geest, niet aanwezig van lichaam, niet aanwezig van hart. Het gebed Allah subhanahu wa ta'ala heeft het als een geschenk naar ons toegestuurd. Degene die de waarde kent van het gebed, die zal het omarmen. Die zal het in zijn hart sluiten. Het mag hem niet meer ontglippen, want hij kent de waarde van het gebed, van deze grootste zaak. Het gebed is niet zoals een aantal mensen zeggen, verspilling van tijd. Als je een aantal mensen aanspreekt op het gebed. Zegt hij. Het is een verspilling van tijd. Laten we ons bezighouden met serieuze zaken. Volgens hem. Laten wij ons bezighouden. Met handel drijven. Laten wij ons bezighouden met het oppotten van geld. Het gebed is volgens sommige tijdverspilling. Dat is niet zo. Het gebed beste mensen. Wanneer een persoon zich terugtrekt. Zoals wij zojuist hebben gedaan. Terugtrekt. En alles achter zich laat. Zich losmaakt van alle wereldse zaken. Zich losmaakt van drijven. Zich losmaakt van zijn studie. Zich losmaakt van alles. Voor eventjes. Om zich dan vervolgens af te zonderen. Om vervolgens voor Allah subhanahu wa ta'ala te bidden. Om voor zijn Heer te gaan staan. Degene die de waarde kent van het gebed. En dan ook vol concentratie het gebed ingaat, die zal rust vinden in het gebed. Zijn hart zal tot rust komen, zijn geest zal tot rust komen. Zijn woede zal verdwijnen. Als het iemand is die boos wordt, snel boos wordt, zijn woede zal met de tijd afnemen door het gebed. Het gebed brengt ons rust, beste broeders en zusters. En daarom als wij kijken naar de profeet sallallahu alayhi wasallam onze geliefde profeet, onze leider. Als we kijken naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Als hij ergens mee zat, als hij problemen had, als hij door erbarmelijke tijden heen moest gaan, weet je wat hij zei? Hij zei: Ja, Bilal, arichna bis salah. Arichna bis salah. Oftewel, O oh Bilal, breng ons rust middels het gebed. Dit is een man die de waarde kent van het gebed. Die weet dat het gebed rust brengt. Niet zoals wij vandaag de dag. Wij zeggen eerder, verlos ons van het gebed. Als wij de oproeper mochten toespreken, dan zouden wij tegen hem zeggen... ...van verricht nou dan, zodat wij weer kunnen gaan naar onze kinderen... ...naar onze vrouwen, naar onze huizen. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij... ...ergens last van had. Als hij problemen had. Als hij bezwaard was. Weet je wat hij zei? O Bilal, breng ons rust middels het gebed. Breng ons rust middels het gebed. En als hij had gebeden, sallallahu alayhi wa sallam, ...dan was hij ontlast. Dan waren eigenlijk alle problemen... ...die hij had verdwenen... ...door het verrichten van het gebed. Het gebed, beste broeders en zusters... Is een thermometer. Een thermometer. Je weet wat een thermometer is. hè? Een gebed is een thermometer. Waarmee het geloof. Waarmee de iman van een persoon wordt gemeten. Zoals een dokter. Temperatuur van een zieke persoon meet. Met een thermometer. Zo worden de daden van een persoon gemeten. Middels het gebed. Als iemand behoort tot degene die het gebed verrichtte. Op het moment dat hij een slechte daad wil gaan verrichten, op het punt staat om een slechte daad te begaan dan zal zijn gebed hem berispen en terugfluiten en zeggen tegen hem ja, fulan, wat ga je doen wat ga je doen het gebed is zijn vermaner die hem van tijd tot tijd vermaant en tegen hem zegt kijk uit, doe dat niet maar een persoon die niet bidt, een persoon die de moskeeën niet kent een persoon die zich niet bezighoudt met het geloof... ...die heeft geen vermaning. En daarom doet hij ook alles... ...wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden. Hij heeft geen stem in zijn hoofd die tegen hem zegt... ...laat die zaak. Doe het niet. Hij heeft alleen stemmen in zijn hoofd die tegen hem zeggen... ...ga door. Verricht grotere zonden. gaan nog meer zonden. Het gebed is een thermometer... Het gebed, beste broeders en zusters. Is de scheidingslijn. Zoals in de overlevering staat: Scheidingslijn. Tussen geloof en ongeloof. Zoals de profeet zegt in een prachtige overlevering. Moet je je voorstellen: Als iemand moslim werd, zei de profeet alayhi wa sallam. Het verbond. Wat wij met ze zijn aangegaan is het gebed. Het gebed. Met andere woorden, iemand die het gebed verlaat. We zeggen niet dat hij. Even voor het duidelijk. We zeggen niet dat hij ongelovig is. Maar hij bevindt zich in een gevarenzone. Hij moet uitkijken. Want hij kan ieder moment in de koffer vervallen. Het gebed. Beste broeders en zusters. Is de zaak die deze omma zo groot maakt. Terwijl iedereen 24 uur bezig is met wereldse zaken. Deze gemeenschap trekt zich vijf keer per dag terug. vijf keer per dag en nacht terug om haar Heer te gedenken. Om stil te staan bij de reden waarom wij zijn geschapen. Om stil te staan bij de reden waarom wij bestaan. Namelijk het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. vijf keer per dag. Dat is wat deze omma zo bijzonder maakt. Als zij het gebed verlaten. Hoe kunnen wij dan nog spreken van voorrecht? En even voor de duidelijkheid. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jouw gebed en mijn gebed niet nodig. Niet dat je denkt dat je Allah subhanahu wa ta'ala een dienst bewijst. Wanneer jij naar de moskee komt en bidt. Allah subhanahu wa ta'ala is zichzelf genoegzaam. Heeft niemand nodig. Heeft jouw gebed niet nodig? Absoluut niet. Wij hebben het nodig om voor hem te bidden. Wij hebben de behoefte aan om onze voorhoofd naar de grond te werpen. En hem te smeken. En hem te vragen. En op hem te hopen. En onze vertrouwen in hem te stellen. Wij hebben het nodig. Maar hij heeft ons niet nodig. Ja, ilallah. Kijk naar deze woorden. O oh, jullie mensen, jullie zijn degene die behoeftig zijn, die behoefte hebben aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyyu al hamid Allah subhanahu wa ta'ala die bezit alle rijkdommen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft niemand nodig. Allah subhanahu wa ta'ala is de geprezen, zichzelf genoegzaam. Wat heeft hij aan ons? Wij zijn degene die hem nodig hebben. Subhanahu wa ta'ala. Beste broeder en zuster. Gelet op de volgende zaak. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft ons gevormd. Heeft ons gemaakt. Hoe heeft hij ons eigenlijk ter wereld gebracht? Zwak van geest. Zwak van lichaam. We konden niks doen. We konden niks maken. We konden niet eens verschil. Verschil opmerken. Tussen een dadel en een steen. Als kleine kind. Als iemand jou een dadel geeft, dan eet je het op. Zou hij jou een steen geven, dan zou je het ook opeten. Je kan niet eens het verschil maken tussen een dadel en een steen, subhanallah. Daarna heeft hij jou opgevoed. Kracht gegeven. Je bent een man, een vrouw geworden. Met verstand. Je kan nadenken. Onderscheidingsvermogen. Je weet wat goed en slecht is. Hij heeft je dit allemaal gegeven. Ook heeft hij alles in de hemelen en de aarde... ...voor jou ter beschikking gesteld... ...zodat jij er gebruik van kan maken... ...alles... ...denk je dat deze Heer... ...deze almachtige Heer... ...jou nodig heeft... ...of mij nodig heeft... ...wij bidden... ...omdat wij willen laten zien... ...dat we Hem dankbaar zijn... ...voor al die gunsten... ...voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan... Subhanahu Wa Taala. ...wij bidden... ...om te laten zien... ...dat wij... ...die gunsten waarderen... ...dat wij blij zijn... ...met het feit dat we moslims zijn... ...dat we blij zijn... Met de kans die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft gegeven. Maar hij heeft ons absoluut niet nodig. En ik verbaas mij. Ik sta verstoot van die mensen die niet bidden. Die te hoogmoedig zijn om voor hun Heer te knielen. Te prosterneren. Ik verbaas me over die mensen. Als zijn baas op zijn werk hem opdracht zou geven. Om iets te doen. Om iets te ondernemen. Dan zou hij onmiddellijk... Gehoor geven. Hij durft niet tegen zijn baas te zeggen. Nee. Ik doe het niet. Absoluut niet. Het is alleen maar ja, ja, ja meneer. Ja meneer, ja meneer. En wat heeft die baas voor jou betekend? Hij geeft je je salaris aan het einde van de maand. Naar gescheld en getier. En geduw en getrek. En Allah subhanahu wa ta'ala. Die jou de grootste gunsten heeft gegeven. Als hij jou vraagt om te knielen voor hem. Om te prosterneren voor hem. Dan doe je dat niet. Subhanallah, is jouw baas belangrijker en groter en verhevener dan Allah subhanahu wa ta'ala? Stel jezelf deze vraag. Natuurlijk is Allah subhanahu wa ta'ala verhevener dan iedereen. Geweldiger dan iedereen. Niemand komt in de buurt van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de Heer van alles en van iedereen. Waarom willen ze dan niet bidden? Maar weet één ding, degene die zich te hoogmoedig opstelt voor het aanbidden van zijn Heer, die zal de hel bewonen. Zoals billah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahanna madakhirin." Subhanallah. Degene die zich hoogmoedig opstellen. tegenover mij, tegenover mijn aanbidding, die zullen vernederd de hel binnengaan. Dus in een toestand van vernedering, in een toestand van kleinering, ze zullen vernederd worden. Waarom? Omdat zij zich hoogmoedig hebben opgesteld wat betreft het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala in het wereldse leven. En de profeet zegt in overlevering, niemand of geen van degenen die een beetje die te grote van een mosterdzaadje aan kibber aan hoogmoed in zijn hart heeft, zal het paradijs binnentreden. Komt hij niet voor in aanmerking zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. hoogmoedig niet tegenover jouw heer stel je nederig op onderwerpig op alles wat hij zegt doe het onmiddellijk in de hoop dat hij jou zal verlossen van je zonde in de hoop dat hij jou het paradijs doet binnentreden en gelet op de volgende zaak Hussein ibn Ubeid Er was een Mushrik toen de tijd hij was een ongelovige hij aanbad stenen en hij kwam op een dag naar de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En hij begon tegen hem te schreeuwen. En nam met de profeet kwalijk dat de profeet deze beelden schoffeerde. En dat de profeet denigrerend sprak over de afgoden van de mousjrikeen. Hij vond het erg. Hij zei, hoe kan je dat nou doen, oh Mohammed, hoe kan je dat nou doen? Zo spreken over onze afgoden. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam in al zijn wijsheid. Die wist een antwoord te geven. Die zijn gelijken niet kent. En het antwoord waardoor deze man aan het denken werd gezet. Wat zei hij tegen hem? Want hij heeft natuurlijk met zijn antwoord zijn valsheid verdrongen. En de waarheid laten zegen vieren. Hij kwam en hij zei tegen hem. Ja Hossein. O oh Hossein. Kam ta'budu min ilah. Een vraag. Kam min ilah. Hoeveel goden aanbid jij? Hij zei. Zeb'an ardi. Hij zei zeven. Op aarde. En één boven. Zeven op aarde. En één boven. Toen zei hij tegen mij. Hussein. Ida asabaka dur. Mentadu. Hij zei. Als jou een ramp treft. Als jou iets overkomt. Gebeurt jou iets. Welke van die goden roep jij aan? Hij zei, Ledi Fissema, degene die zich boven bevindt. Hij zei, ja, José, als de bezittingen verloren gaan, je hebt geen bezittingen meer, je bent ze kwijtgeraakt, mentaddu. Hij zei, wie roep je dan aan? Hij zei, degene die zich boven bevindt. Toen zei hij tegen mij, ja Hussein. Je wa oh, Hussein. Hij geeft gehoor alleen aan je oproep. Hij is degene die alleen jouw smeekbeden verhoort. En vervolgens wat doe je als dankbaarheid. Dan ken je die andere Goden, valse Goden, toe aan hem als deelgenoten, Subhanallah. De man kon geen antwoord teruggeven. De man wist niet wat hem overkwam. Hij was zo onder de indruk van de woorden van de profeet. Dat hij onmiddellijk moslim werd. Want hij begreep deze woorden. Hij besefte de inhoud van wat de profeet sallallahu alayhi wasallam zei. Subhanallah. En daarom zeg ik tegen jou. Beste broeder. En beste zuster. Jij die niet bidt. In eerste instantie. Of jij die makkelijk omgaat met het gebed. Want je hebt een aantal mensen die bidden. Maar die zijn nooit aanwezig qua geest. Ze zijn er niet. Ze staan er fysiek wel. Maar ze zijn er niet. Ze Zij zijn afwezig. Hij zit hier. Maar zijn hoofd. Die loopt rond in de markt. Of in de centrum. Hij die niet bidt. Hij die makkelijk omgaat met zijn gebed. Hij. Die niet het gezamenlijke gebed bijwoont. Hij die al niet bijwoont. Deze mensen. Tegen hem zeg ik. Salli. Oftewel bid. Verricht het gebed. Voordat je dadelijk een verschrikkelijke bestraffing moet ondergaan. En zeg niet tegen mij dat ik nog jong ben. Want hoeveel jonge mensen hebben wij niet in een korte tijd zien heengaan. Zien verdwijnen. Zien doodgaan. Bid voordat het te laat is. Beste mensen. Het gebed die wij, of dat wij verrichten, is alles wat jij nodig hebt. Alles. Alles wat jij zoekt aan gelukzaligheid. Alles wat jij zoekt aan vreugde. Alles wat jij zoekt aan blijdschap. En vraag het de mensen die de waarde van het gebed kennen. Want heel veel mensen bidden, maar kennen niet de zoetheid van het geloof. Hebben ze nog nooit ervaren? Nooit. En daarom beschouwt hij het gebed nog steeds... Als een belasting, nog steeds als een last die hij op zijn schouders moet dragen. Hij hoopt, hij zit alleen maar te wachten wanneer hij af is van het gebed, wanneer hij weer kan vertrekken. Maar degene die de zoetheid van het geloof heeft leren kennen, die komt de moskee naar binnen en die gaat staan en die denkt, alhamdulillah dat ik dit weer mag meemaken en ervaren. Alles wat je zoekt vind je in het gebed. Wil je niet dat al je voorgaande zonden jou vergeven worden? Natuurlijk. Iedereen wil dat. Iedereen hoopt erop. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam om even zijn metgezellen wakker te schudden. Om even het belang van het gebed nog eens te onderstrepen. Hij zei tegen hun: "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya wa yarfa' bihi al-darajaat?" "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya <hazen> wa yarfa' bihi al-darajaat?" Oftewel, zal ik jullie Vertellen welke zaak of met welke zaak Allah subhanahu wa taala de zonde uitwist, wegveegt, en jullie in rang bij Hem doet stijgen. Zal ik jullie wijzen op een zaak die jullie zonde doet verdwijnen, als sneeuw voor de zon beste mensen, sneeuw voor de zon, en jullie ook nog in rang bij Allah subhanahu wa taala doet stijgen. Gelet op deze woorden. Wat zeiden de metgezellen? Bala ya Rasulallah. Natuurlijk willen wij we dat weten. Wij willen dat onze zonden. En wij zijn zondaars. Wij verrichten de ene zonde na de andere. Dus we hebben het nodig dat Allah subhanahu wa ta'ala ons. Onze zonden vergeeft en uitwist. Ze zeiden bala ya Allah. Natuurlijk willen wij we dat weten. Hij zei. wudu 'ala al makarih. Dat is één. Oftewel het voltooien. Van de wudu. Van de kleine wassing, van de rituele wassing tegen je zin in. Je hebt de moeite mee, maar je doet het toch. Bijvoorbeeld, je hebt niet warm water tot je beschikking, alleen koud water. Soms is het lastig om dan die wildoor te voltooien. De mensen, wat doen ze dan vaak? Dan gaan ze een beetje zoemelen daarmee. Dus hij was maar een deel van zijn handen, niet helemaal, zoals het hoort. Een deel van zijn voeten, niet helemaal. Een deel van zijn gezicht, niet helemaal. Juist degene die het opbrengt. Om een loodol te voltooien. Helemaal zoals het hoort. Hij komt in aanmerking voor deze grootste beloning. Allah zal hem al zijn zonden vergeven. En hem in gang doen stijgen. Oftewel het vermeerderen van de voetstappen naar de moskeeën. Met andere woorden. Het heen en weer lopen naar de moskeeën. Telkens als de tijd aanbreekt. Loopt hij weer naar de moskeeën. Gaat hij naar de moskeeën. Het vermeerderen van de voetstappen naar de moskeeën. Ook daarvoor krijg je deze beloning. Of salaah, oftewel het wachten. Na het verrichten van het gebed. Op het volgende gebed. Dat een persoon als hij klaar is met het gebed zoals nu. We hebben gezeten. Alhamdulillah. We hebben naar les geluisterd. Daarna blijft de persoon nog zitten. Koran reciteren. Nog zitten. Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Totdat Salat al-Baghrib aanbreekt. Dan komt hij in aanmerking voor deze beloning, zegt de profeet Sallallahu alayhi wa En als je goed hebt opgelet, al deze zaken die de profeet heeft genoemd, hebben te maken met het gebed. Het heeft te maken met het gebed. Het lopen naar de moskeeën heeft te maken met het gebed. En het wachten na het verrichten van het gebed op het volgende gebed heeft te maken met het gebed. Daar ligt jullie verlossing in. Daar is het paradijs te vinden. Middels deze zaken beste mensen. En verricht het gebed voordat het te laat is. Want ik kan jullie vertellen dat de dag des oordeels verschrikkelijk is. En dat degene die op die dag oordeelt Allah subhanahu wa ta'ala bij machten is om alles met jou te doen. Alles. Verricht het gebed voordat het te laat is. En wees waakzaam over het gebed. Verricht het op tijd. Niet te laat. Op tijd. Haafidu ala salawati was salatil wusta waqumu Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel waakt over de gebeden. Wees zuinig op de gebeden. En in het bijzonder het gemiddelde gebed. Of het middelste gebed. Daarmee de naar Al-Asr. Zoals een aantal geleerden hebben gezegd. Dus het is een verschrikkelijke dag die op ons staat te wachten. Beste broeders en zusters. En zorg ervoor dat jij tot diegene behoort die blij zullen zijn. Die zich mogen scharen in een schaduw die Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft klaargemaakt. En als je niet behoort tot degene die zeggen, want dat weten wij, die zeggen op die dag. Ik wens dat ik in aarde verander. Dat ik er niet meer ben. Vanwege de verschrikkingen die zij aanschouwen, die zij zien. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die het gebed verrichten. Gebed onderhouden. Gebed op tijd verrichten. Die ook baat vinden bij hun gebed. En die hun zonde ook zien verdwijnen als sneeuw voor de zon op de dag des oordeels. En die het paradijs mogen binnentreden. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam) mogen vergezellen in het paradijs. wa